Als we ons overal zo lang laten wachten zijn we altijd te laat. Als we altijd onmiddellijk de lijkwagen zouden roepen, zouden we werkloos zijn. Wie is daar? De ambulance. Er is gebeld. Iemand heeft ons nodig. Waar weet ik niks van? Dat zou best kunnen. Het is een zekere meneer Chabrol die gebeld heeft. Chabrol? Chabrol die gangster. Ja. Die... Bon, gangster of niet, hij heeft onze hulp nodig. Kan u ons binnenlaten? U kunt niemand meer vertrouwen, he. deze dagen meneer. Voordat je te wit ligt dood in je bed. Kan u ons zeggen in welk appartement we moeten zijn? Met uw keel overgesneden of gewurgd. De dag des oordeels is bijna aangebroken. Meneer, waar kunnen we meneer Chabroog vinden? He? Uh, tweede verdieping. De lift is vanachter, de gang rechts. Pas op voor mijn deur, hè. Meneer, kan u de deur openmaken? Nee. Dat is privé. Tom, we wilden nu die deur openmaken. Dat event is gevaarlijk. Ja, dat weten we maar al te goed. Op onze verantwoordelijkheid. Allee. Hier ligt hij. Is hij dood? Ja. Zie je wel? God hebben zijn ziel. Hans, we moeten dit melden. Ja, hebt gelijk. We mogen hem zelf niet vervoeren. Er moet een lijkwagen komen. Nou. Ja. Centrale Sofie Ja, we zijn ter plaatse, maar het slachtoffer is overleden. Ja, we kwamen te laat. Dames. Maar zeg, dames. Je bent ook geen lichte slaper, hè? Allee, kom maar, Romijn. Zeg wat dat je te zeggen hebt en laat me terug slapen. Hè. De peetvader is dood. Oh. Allee, nou. Dat is ook geen groot verlies voor de mensheid. Romain slaapt wel... Nee, wacht, wacht, wacht. We zijn stand-by, Rudy. Er wordt een verdacht overlijden vermoed, dus we moeten gaan kijken. Ik kan dan niet wachten tot morgen? Allee, tot straks? Nee, Rudy, ik sta voor uw deur. Allee, vooruit, kleed u aan. Oh, domme. Dat zijn goede koeken. Of is dat als een moeder voor mij, Roma. Zeg, wat is er eigenlijk gebeurd? Chabrol, de peetvader van de Brabantse maffia is dood. Waarschijnlijk vermoord. Oh, ja, zullen er veel verdachten zijn. Ik denk dat er heel veel zijn die een appelje met hem te schillen hadden. Ja, toen hij werd vrijgelaten wegens procedure dacht ik het nog. Hier komen problemen van. Ja. En dan zitten met de miserie? u uw mond leeg voor dat gesprek, Rudy. Ja, moeder. Dus jullie hebben hem gevonden? Ja, we hoorden de oproep en we stonden eigenlijk klaar om onze shift te beëindigen. We waren juist naar het Frituur hier achter de hoek geweest. Dus we waren eerst ter mm -hmm. Sophie de Maagd. Een uh, uw collega heet Hans de Maagd. Familie? Ja, meneer, dat klopt. We zijn broer en zus. Oh, oh, gezond. dat valt wel mee. Ah. Zeg, uh, hoe zijn jullie binnengeraakt? Uh, als de peetvader, uh, uh, meneer Chaprol, al dood was... Heel eenvoudig eigenlijk. De concierge heeft ons binnengelaten. Hebben jullie iets verdachts gemerkt? Nee. Meneer Chabrol lag op de grond waar hij nu nog ligt. Hij was dood toen we binnenkwamen. Mm -hmm. Maar hij voelde nog warm aan toen we zijn dood vaststelden. Hij kon nog niet lang overleden zijn. Ah, misschien nog één ding. Die concierge deed nogal raar. Hij was bezig over overgesneden keel en vurgen toen hij ons binnen mm -hmm. En u hebt niemand zien buiten komen? Nee, niemand. Hadden nog iets toegevoegd? Nee, niet echt. Het is een beetje een godsdienst vanaard, maar uh, volgens mij zijn ze niet in staat om iemand te vermoorden. Nee, ik weet het niet. Dat doet toch vreemd. Nee. Het was die ambulance hier ook opgevallen. Maar goed, voordat we theorieën beginnen te maken, zullen we best het rapport van het labo afwachten. Uh, oh. En ik krap terug in mijn bed. Oh. Ja, Luca. Goedemorgen jongens. O, probleem, Rudy. Slecht geslapen. Het manneken heeft zijn de slaap nodig. Oh, maar het is al goed, hè. Uh, uh, is er nieuws? Ja, hij is vermoord. Geburgd. Het ziet er naar uit dat het meer dan één persoon is die dit gedaan heeft. Hij heeft zich verweerd... Maar gezien zijn leeftijd en zijn gezondheid zal dat een maat voor niks geweest zijn. Moment van overlijden? Dat moet ergens tussen drie en vier deze ochtend geweest zijn. Dan klopt de getuigenis van de ambulanciers dat hij nog warm was als zij om half vijf het lijk gevonden hebben. Nog speciale dingen? Ja, uh, cocaïne. Een stevige dosis in zijn bloed. Te oordelen aan de schade in zijn neusgangen is hij al jaren zwaar aan de kook. Goed, uh, een stand van zaken in de affaire Chabrol... Overledene is Henri Chabrol... beetvader van een bende die in de jaren 80 geldtransporten overviel. Hij heeft de dood van minstens 15 mensen op zijn geweten... ...en hij is betrokken in zowat alle zware delicten gepleegd... ...aan deze kant van het land tussen 1980 en 2003. Ja, zijn proces heeft jaren ja, en De klootzak is omwille van procedurefouten voor cassatie vrijgesproken. Het proces kan helemaal van nul herbeginnen. Ja. En in de tussentijd sterft meneer... Opgeraamd staat netjes. Ja, Dams, het ziet er naar uit dat hij vermoord is. En als dat zo is, dan zullen wij, enfin, jullie de schuldigen vinden. We hebben toch andere prioriteiten op dit moment? Nee, nee, nee. Uh, dit is een zaak die breed zal uitgesmeerd worden in de pers. Iedereen zal die zaak op de voet volgen. Dus uh, dit is prioritair. Ja, is als hij vermoord is, dan zijn de eerste mogelijke daders mensen uit zijn omgeving, hè? Zijn, zijn vroegere maten, hè? Ja. Goed, Van Deun, uh, ga na wie er belang bij had dat Chabrol verdween. Chabrol had net voordat hij stierf een stevige dosis kook naar binnen gesnoven. En blijkbaar niet van de beste kwaliteit. S'nachts rond 1 uur heeft de concierge een man met twee jonge vrouwen zien buiten komen bij Chabrol. Maar eh, daarvoor heeft de concierge nog een fikse ruzie gehoord. Chabrol heeft heel de buurt bij En toen de vrouwen en de man weggingen waren ze schijnbaar stevig aangeschoten of, of wel... Nou, Waarschijnlijk zo stond als een kanon, hè. Ja. De beschrijving die de concierge gaf van die man... ...komt verrassend goed overeen met deze man hier, kijk. jean claude bijgenaamd Le né, dealer des huizen zijn al jarenlang in de entourage van Chabrol opgemerkt. En de vrouwen? Niks speciaals, prostituees waarschijnlijk. Uh, verder nog bezoekers? Nee, uh, ja, behalve de ambulanciers natuurlijk. Volgens de concierge? Ja, dus tussen het vertrek van de dealer en uh, de komst van de ambulanciers is er niemand meer gezien? Ja, wat niet wil zeggen dat er niemand meer geweest is, hè? Nee, tuurlijk niet, uh, We sporen de nee op. En als er iemand is die aanwijzingen kan geven, dan zal hij het wel zijn. Inspecteur Dams van de Federale Gerechtelijke Politie. Dat is mijn collega van Deun. Uh, wij zoeken Jean-Claude en Weet jij waar we hem kunnen vinden? Ken ik niet. Hij is beter gekend als Le Ne. Wat zegt hij? Ze noemen hem ook Le Nee. De neus. Ken hem. Suske, breng die koffie eens aan Het is gewoon kind Suske. Oost-Europees. Mag ik haar werkvergunningen zien? Op toilet. Wat? Le Nee. Hij is op toilet. Kom maar Oh, die piscijnen zijn nog sinds de oorlog niet meer gekraast. Jean-Horrien, federale recherche. Wij willen u spreken. Rudy, pistool. Federale recherche! Oh, sorry, excuseer me voor deze vergissing. Daarmee, daarmee. Jean-Horrien, achteruit voor mij. Licht, verdomme. Ja, en daaraan, waar komt dat uit? Aan de achterkant van het huis, via de zijstraat. Let's go! Ja. Neem jij die kant. Ik ga langs hier. Ja, maar mijn dat is ook niet vet, hè, e conditie? Ja, lag met een andere, hè. Gené, moet hier nog ergens zijn. Go! Federale ja. politie, blijf staan, Johan politie! Stop! Einde van de rit. Ik heb niets gedaan. Waarom loop je dan weg? Hey, wel, Dams? Uw conditie is geen vetten, hè? Oh, het is al goed, hè? Nou, wie niet snel is, moet slim zijn, hè? En het gaan. Oh. Kom, kom, Lene. Lisa, hey, Dit hebben we gevonden op de binnenkoer van het café. Geen tijd gaat om door te spoelen? Dat is niet van mij. Ah, oh, dat is dan toevallig dat jij daar rondloopt en dat wij 75 gram cocaïne vinden. En dan nog van slechte kwaliteit. Luister, het is ons niet te doen om die cocaïne, maar om Chabrol. Wat is er gebeurd? Wat is er met de patroon? Uw patroon, hè, is dood. Wat? Ja. ja. En de cocaïne, die wordt geanalyseerd en vergeleken met degene die we teruggevonden hebben in uw patroon's en een neus. En als dat dezelfde is. Dan zei gij de laatste die Chabrol even gezien heeft. En dat wil zeggen... Maar dat is niet waar. Nee, maar denk maar een keer goed aan. Maar dat is niet waar. Hoe is hem gestorven? Ah, dat willen wij aan u vragen en Jacques. Oké, okay. okay, ik beken. Voila, ah, voilà. Dat lijkt er meer op. Ik beken dat ik hem de kook geleverd heb. De patron was vrijgekomen en ik wilde hem mijn plezier doen. Huh. Cocaïne. En madame. Ja, sinds jaren zijn dat de enige twee dingen waar dat je mijn plezier mee kunt doen. Maar uh, je kreeg ruzie. Nee? Ja, we hebben een getuige die Chabrol heeft doorgeroepen en tieren. En wat was het probleem? De meisjes... Hij krijgt hem niet meer recht. Ja, heeft hij u daarom buiten gesmeten? Nou, was colleg. De meisjes dat mocht dan zijn best. Ze hebben van alles geprobeerd. Ja, je de details weten. Kom aan zeg, schiet hier een beetje op. Hè. We hebben hier een moordzaak op te lossen. Ja, heeft hij u betaald? Nee, het was een cadeau van mij. Ik heb veel aan hem te danken. Ik geloof er geen meter van, hè? Nee. Maar het is de waarheid. Zal ik u mijn versie een keer geven? Je bent hem komen bezoeken. Er is ruzie ontstaan. Je hebt die madame weggebracht. En dan zijn ze teruggekomen om met uw patroon af te rekenen. Nee. Nee? nee? En wel, we gaan u uw nachtje laten nadenken, hè? Huh? Begins zoveel mogelijk bendeleden van Chabrol op te zoeken. Ik denk dat Lené de waarheid zegt. Hij heeft het niet gedaan, Romijn. Ja, nou, het is al goed. En nou, wat denk gij misschien? Nou, oh, ik denk dat eigenlijk ook. Wat ga we doen? Die conciërge blijft mij dwars zitten. Ik ga terug naar het appartement. Jij zoekt ondertussen naar de andere ex-bendeleden. Doe ik. Dames. Ah, goedendag, ja. Dus de cocaïne bij Chabrol is dezelfde als in zakje dat we binnenbrachten? Oh, ja, dat dacht ik wel, hè. Nee, nee, nee, het helpt ons niet zoveel vooruit, hè. Ja, voor de kook hebben we ook al een bekentenis. Nou, volgende keer beter, hè. Jo. Mijn man, ik heb wat anders te doen, hè. Ja, ja het is goed, het is goed. Wat wilde? Van Deun nog eens, van de federale recherche. Ik wil u een paar vragen stellen. Wie al? Zich wil nu open doen, man? Meneer, een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn. Had jij schrik van Chabrol? Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, meneer Van Deun. We zijn allemaal verdoemd. Ja, maar Zeg. Had geen schrik van Chabrol. Antwoord op mijn vragen. Van het de... is goed dat hij dood is. Het was de zondag. Ja, zo graag we niet verder, hè. Kom, ik ondervraag u op bureau. Kom. rechtsomkeer naar beneden. Vooruit. O, moet ik mee naar het bureau? Vooruit. Ja, Chabrol is een makker. De, de cage le mailleux. Mm -hmm. Ja, die zit nog altijd vast, hè. De gevangenis van Paddelkal, Twee maanden al, hè. Zeg, ik kan ophangen, want er komt iemand binnen, hè. Jo, salut, hè. Uh, meneer inspecteur. Ah, meneer de concierge. Dag, ja, ik heb meneer Kremers gevraagd om eens mee te komen... voor een rustig gesprek. Eh, allee, ga maar zitten, hè. Meneer Kremers. Zeg, joh, maar... jij, jij hebt toch geen aanhoudingsbevel tegen hem? Sot ervan, hè. Er komt geen zinnig woord uit. Hij weet meer, daar ben ik zeker van. Goed, goed, goed, goed, goed. Hebt gij al iets? Nee, niks. Alle compalen van Chabrol hebben hij zijn sterke alibis. Het grootste deel zit in een bak. Ja, behalve een nee. Goed, pak jij Kremers eventjes. Ja. Meneer Kremers, uh, laten we de gebeurtenissen nog eens op een rij zetten? Huh? Ik heb er niks mee te maken. Ik, ik, ik ben gewoon bang. Ja, oh, uh, uh, maar uh, laten we eens rustig overlopen wat er gebeurde de avond voordat meneer Chabrol werd gevonden. Huh? Komt er nog iets van? Uh, ja, wel, uh, rond de elf uur, elf uur denk ik, uh, Zag ik die kleine man met die twee, eh. Uh, met die twee eh. Uh, binnenkomen? Eer. Herkent u de man op deze foto, Jean-Claude Ja, dat is hem. Oké, okay, en verder? En die vrouwen, hè? Die vrouwen waren halfnaakt. Halfnaakt, weet wel wat? Ja, ja, ja, Hoeren, hoeren, hoeren, ja. hoeren. Hoeren in mijn huis, Sodom en Gomorrah, mag het die van mijn huis? Sodom en Gomorra. Het is een straf van God dat dit dood is. Ja, het is goed, het is goed, hè? Rustig, hè? Zeg, en wat is er dan gebeurd? Die, die, die, die, die hoeren ging naar sapool. Ah, je ze gevolgd. Ja, die hoeren, die hoeren. kon niet anders, hè? Maar ik keek er graag naar. De. Hè? Huh? Ja, ze hebben een feestje gebouwd Ja, ja, een orgie ah. Een orgie Ik heb het gezien <laughs> Je hebt het gezien? Bij sabrol is er een gatje in het tafel Ik kan het zien Terwijl, verras ons dan nu een keer met wat je ge allemaal gezien en gehoord hebt Nee, nee, dat is privé Ga er weer beginnen, ja uh, uh, wel die, die kleine, die, eh, die van op de foto die je eh? koken Koken Brugs, en die gaf hij aan Chabrol, en die was er heel blij mee. Maar die kleine had ook die vrouw meegebracht, maar Chabrol vond ze te gemeen denk ik. Geen klasse, geen klasse, zei hij. Hij wilde niet betalen. Ja, ik, ik had ook waarvoor Chabrol moest betalen. Ja, en dan hebben ze dus ruzie gemaakt en ze zijn weggegaan. En dat is het. Ja, ja. en wat er toegezegd is, dat ga ik niet eraan. Nee, dat is ook niet oh, nodig, dat is ook niet nodig. Zeg, eh, is er u daarna iets speciaals opgevallen? Ja. Die kleine man had moeite om die twee vrouwen kalm te houden toen ze buiten stapten. Hoe laat was dat? Eén uh, uur. En verder nog iets speciaals? Nee. Dan was er de ambulance. De concierge was wel een vies manken. hè? Maar de details van die ruzie hoef ik niet tijd te hebben. Er moet toch iets zijn dat we over het hoofd zien, hè? Ja. ja de vrouwen gaan buiten melden nee en nadien niks meer. Tot de ambulanciers er zijn. Hebben die conciërge wel goed verstaan? Lees de laatste woorden van de ondervraging nog eens. Wat heeft de conciërge gezegd? Uh, dan was er de ambulance. Dan was het... Dat kan betekenen dat de ambulance er al was om één uur. Nee, nee, nee, nee. De conciërge bedoelde dat na het buitengaan van een nee, het volgende wat gebeurde... de ambulance was die eraan kwam. Commissaris Van Deun hier. Ah oh nee, laat mij gerust, commissaris. We moeten bidden, bidden voor onze zonden. Nee, niet opleggen. Ik moet u nog iets vragen. Was de ambulance al aanwezig toen de hoeren weggegaan zijn? Ja, dat heb ik u toch gezegd. Ja, dank u. Ziet u wel? Het klopt. De ambulance stond al om één uur voor de deur. Ze zijn pas om half vijf gebeld. Ah, ja, commissaris... Waarmee kan ik u van dienst zijn? Mag ik u vragen om even mee te komen naar het bureau? Dat is het niet gaan. Wij staan klaar voor een transport. Is er iets niet duidelijk? Geen onzin. Kom, meekomen. Sophie, mee. Nee! Stop! Stop! Oei, ik dat de auto. Ze vluchten. Dat is een Ik wist het. Ja, maar waarom? Dat moeten we nog te weten zien te komen, hè? als we ze te pakken krijgen. Centrale, we zijn een ambulance aan het volgen met verdachten. Beschrijving van de ambulance, een geel, oranje blauw voertuig van de firma AZV met nummerplaat BSE 535. Ik herhaal, nummerplaat BSE 535. Waarom doet je dat? Het de vluchten te bekend. Je dat heel stom. Vector! De politie had waarschijnlijk niet. Oh, nee. Jij zo... ah! Een ambulance. Verdoen. Ik hem niet gezien. Sophie. Sophie. Hans Rustig blijven liggen, de ambulance is onderweg, niet bewegen Hans, Hans, Hans Sophie, uw broer is bij aankomst in het ziekenhuis overleden Nee, nee Hans, dood. dat is mijn schuld Kom, kom uh, Sophie, uh, kan jij ons vertellen wat dat er gebeurd is? We begrijpen een en ander niet ja, wij vermoeden dat jij en uw broer Chabrol vermoord hebben. Ja, het was mijn idee. Toen wij op tv zagen dat dat varken vrij werd gelaten... ...omdat hij een slimme advocaat kon betalen, flipte we. Maar waarom? Wat heeft Chabrol met u te maken? Hij heeft ons vader vermoord. Ons vader was in de jaren tachtig chauffeur van geldtransporten. Op 16 mei 1989 werd zijn wagen overvallen... ...geramd met een bestelwagen. De overvallers knalden met een ridegun papa en zijn begeleider gewoon af... Zonder verwittiging, zonder meer. Gelijk beesten afgemaakt. En Chabrol zat achter den overval. Chabrol moest boeten. Oh, oh, oh. Het is nog niet uitgesproken dat Chabrol effectief schuldig is, hè. Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Zijn jij ook al zo'n hypocriete klootzak? Hé, hey, rustig op <laughs> uw gemak, zeg. Toen hij opgepakt werd, waren wij eigenlijk opgelucht. Eindelijk gerechtigheid. Maar het proces bleef maar duren. En andere trucken werden bovengehaald. En finaal werd hij het voorrechtenis vrijgelaten... ...wegens procedurefouten. En alles was voor niks. En dan besloot we maar om het recht in eigen handen te nemen. Ja. Ik besloot dat. Hans deed mee. Hm. En is je broer ook dood? Ja. Maar we hebben wel gerechtigheid. Vader is gevroken. Is dat is een mooi plan... Wie denkt er nu dat de ambulanciers die ter plaatse komen ook de moordenaars zijn? Ze hebben Chabrol verplicht om een ambulance te roepen. Ze hebben hem vermoord en zijn zelf ter plaatse gekomen, zogezegd om te helpen. Zonder die pipo van een concierge we ze nooit ontmaskerd. Zo zie je maar, hè. Als mensen het recht in eigen handen nemen... Maar kom, Romain neemt liever uw pint in uw hand. Die is al leeg, jong. Geef eens twee pintjes.